het computernetwerk het gevolg is van terrorisme, zeggen de Amerikaanse autoriteiten. Amerika stuurt niet alleen hulpgoederen, maar ook wapens naar Georgië. Dat zegt de Russische president Medvedev in een interview met de BBC. In het gesprek benadrukt Medvedev dat Rusland niet van plan is schepen tegen te houden. Een Amerikaans oorlogsschip met hulpgoederen komt morgen aan in de Georgische havenstad Poti. Amerika spreekt tegen dat het wapens stuurt en noemt de beschuldiging van Medvedev belachelijk. De derde wereld is armer dan tot nu toe werd aangenomen. Ongeveer 1,4 miljard mensen leven onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag. Dat zijn er ruim 400 miljoen meer dan vier jaar geleden toen de armoedegrens nog bij 1 dollar lag. Ondanks het grotere aantal armen is de Wereldbank positief over de bestrijding van de armoede. In 2005 leefde een kwart van de mensen in ontwikkelingslanden onder de armoedegrens. In 1981 was dat nog de helft. Het weer, wolkenvelden, morgen overdag ook bewolking... en vooral in de noordelijke helft kans op motregen. Het wordt rond 21 graden. Dit was het NOS-journaal. De avond van Radio 5. De Nederlandse islamitische omroep. Het andere geluid. Presentatie, Hatice Koershoen. Salam alaikum. Goedenavond, dames en heren. Op 6 september 2005 werd het andere geluid leven ingeblazen. En vanavond, 26 augustus 2008, blaast het programma zijn laatste adem uit. Na drie jaar houdt het andere geluid op te bestaan. De opvolger van het radioprogramma is Oba Live. Dat vanaf 2 september iedere dinsdag van 7 tot 9 uur is te beluisteren op deze zender. Radio 5 dus. Dit doen we in samenwerking met de NMO. OBA Live is een talkshow met gasten, discussies en live muziek. En dat rechtstreeks vanuit OBA, de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Iedere werkdag van 7 tot 9 uur. Afwisselend verzorgd door Link, Icon, Humanistische Omroep en dus door de NIO en NMO. Wat betekent dit eigenlijk allemaal? Dat betekent dat u vanavond luistert naar de laatste uitzending van Het Andere Geluid. Een uitzending die een airbetoon is aan onze columnisten... die drie jaar lang hun licht hebben laten schijnen op de actualiteiten. Columnisten Leili Ahmed, Swat Arre, Asis Aynan, Sliman El Hasnawi en Abdul Wadud Laos dragen vanavond nog één keer hun beste columns voor. Welkom allemaal. Oh. We kijken, sommigen kijken een beetje sip voor zich uit. Is dat een betekenis? Heeft dat te maken met het feit dat dit de laatste uitzending is? Of zijn we, we gewoon een moe? een traantje wegpinken, hoor. Een traantje wegpinkel, is dat echt waar? Is dat ironisch of is dat... Uh... Nee, precies. Dus uh, kijk, uh, dit, uh, Oba Live, uh, dat Oba Life dat wordt de opvolger uh, die dinsdagavond. En uh, nou, dat is toch goed om uh, daar ook naartoe ja. te kijken. Dus, uh, precies, we zijn ja. niet verdrietig. nee, nee. nee, nee, nee. Nou, uh, Lali, die, die lacht al sinds ik begon met het voorlezen van mijn introductie. Ik dus je hebt het helemaal, te, dit Nee, absoluut niet. Ik vind het erg jammer. Ja? Ik vind het erg jammer, ja. Ik heb hele leuke mensen leren kennen en heel wat ervaringen mogen opdoen hier. En, uh, nee, ik, vind het, ik vind het wel jammer, maar inderdaad, er staat wat leuks uh, voor het NIO uh, te wachten. Dus ja. uh, ik denk ja. dat we daar ook uh, wat aandacht aan kunnen besteden. Dat hopen natuurlijk. we dan. Asis, er staat uh, iets leuks op ons te wachten. Nee, ik vind het natuurlijk belachelijk dat jullie stoppen. <laughs> Belachelijk dat er iets leuks op ontstaat te belachelijk. Nee, ja, ik vind het maar niet leuk. Nee, het is jammer. Ik bedoel, uh... ja, goed, ik... ik schreef regelmatig uh, voor, uh, voor het programma. En uh, zo'n beetje ook vanaf het begin dat jullie met de column misten begonnen. Ja. Dus ik mocht ja één keer in de zes weken of zo kwam ik, uh, kwam ik langs met een column. Ja. En dat vond ik leuk. Ja. Dus ja... Uh... Ja, succes dan. Hè, dankjewel, dankjewel. Met je dankjewel. programma, ja. ja. Zodat ken, ken je Desmet uh, Live? Dat is dus de opvolger. Uh, Live is de opvolger van Desmet Live. Ken je het concept een beetje? Nou, uh, ik heb eigenlijk weinig tijd om, om naar de radio of uh, naar, uh, naar de tv te kijken. Naar de radio te luisteren. Maar als ik überhaupt naar de radio luister, dan heb ik twee favorieten. Ja. Ik heb, uh, als als muziekzender uh, heb ik Aero Classic. Uh, en als, als uh, actualiteiten of, of uh, nou, als, als opinie zeg maar, zender heb ik Radio 5. Ah. Nou ja, natuurlijk als je daar zelf ook een, uh, zeg maar, uh, een deel bent, mm. dan, nou, dan vind je dat natuurlijk jammer. Ja. Ja. Maar ja, aan alles komt een einde. Ja. Aan alles en, komt te uh, mijn stoel zakt, stift, zakt naar beneden. <laughs> Kijk, we zijn nu al niet meer welkom hier. Ze willen dat we nu al weggaan. Oh, wat ernstig. Maar je valt niet op de grond, hoop ik. Ik bedoel, je zit nu oké? Okay? Ja, nu is het ja? goed. Nu is het wel goed. Nou, als wij uh, niks meer van je horen... dan weten we dat je op de grond ligt... maar dan helpen we je wel met z'n allen. En Slimane? Ja, Jij mag... Ja, ja, ja, ik moet dat zeggen, ja. Oh, mag ik ook nog een mening geven? Dan moet Het gelijk tot de orde van de dag over gaan. Nou oh, ja, nee, ik vind het ook wel jammer, inderdaad, dat jullie... Uh... Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik, eh, ik luister normaal gesproken nooit naar de radio. Maar, eh, <laughs> maar sinds ik erop mocht komen, eh, <laughs> ja. vaak, eh, eh, luister ik er nou, uh, vaker naar. Ja, ja. Dus eigenlijk vind je de radio niets of het andere gelijk nee, dan nee. dat je zelf voor. Ja, nee, nee, de radio over het algemeen. Uh, okay. daar, daar, daar kom ik inderdaad nooit aan toe en zo. En, ja. en alles, dan is het dan meer, uh, meer uh, popmuziek, BNR-radio of zo. Nee, nee, maar inderdaad. Nee, nee, ik moet eerlijk zeggen. Ik, uh, ik vond het een goed programma. Goed zo. Ja, ja, nee, dat moet gezegd worden. Heb je ja. zelf wel eens gehoord? Heb je wel eens teruggeluisterd naar de columns ja, ja, ja, ja, die je hebt ja. geschreven? En? Ja, af en toe heb ik ja, inderdaad. Ja, daar sta ik nog steeds achter. Ja. Oh, goed en zo. En soms zeg ik, <lacht> iets, oh jongens, nou, oh. ah, konden ze niet verwijderen van de site en zo. Maar... Ja, nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we absoluut. Ja, niet. Wat maar... wij ook niet verwijderen van de site is jouw uh, uh, bijdrage nu. Okay. Want je gaat een van uh, jouw beste columns uh, um, Opnieuw voorlezen. Okay. Het heette. Uh, um, het heeft geen titels nu. Jawel, het heeft wel een titel. Het is. <laughs> uh, dus, uh, even kijken. La lang leven recht uh, uh, vrijheid van meningsuiting. Dat is een iets in die krant inderdaad. Maar uh, nou, de reden waarom ik dit inderdaad geschreven heb, dat, uh, heeft er eigenlijk mee. Nou, de reden waarom ik dit geselecteerd heb, ik kon uh, een x aantal uh, columns uh, kon ik kiezen. Ja. Had ermee te maken dat ik afgelopen zondag wel, wel een van de Weinige momenten had ik eventjes televisie kunnen kijken. Toen heb ik naar uh, zomergast gekeken. Ja. En er was een of andere uh, gast. Ja, die was daar, uh, Willem, Schenkel. Willem Schenkel. Willem Schenkel, ja. ja ik gast. ben econoom, ik ben geen socioloog. Maar ga verder, nee. ja. En die heeft maar die, Ja, die heeft inderdaad wel de spijker op zijn kop geslagen op bepaalde fronten. En uh, daar heb ik zoiets van, ja, inderdaad. Nou, dat heeft hij mooi verwoord. En dat heeft, de column heeft daar iets mee te maken? De uh, ja. ik maar zeggen. Ja, het heeft een beetje te maken met uh, de... De manier waarop inderdaad de afgelopen zeven jaar, ik moet zeggen dit jaar veel het reuze mee, zo'n uh, beetje omgegaan is dus met een groep nieuwe mensen die in dit land zijn komen wonen. En dat je toch wel uh, een sterk gevoel hebt... Ja, je krijgen een bepaald predicaat uh, ja. op hun hoofd. En ja, die worden al dan niet uh, subtiel buitengesloten. Ja. Uh, uh, ja. Lees het voor en dan uh, gaan we er straks nog eventjes over uh, doorpraten. Ja, oké, okay, uh, goed. Oké, okay, nou. Het eerste bericht dat Theo van Gogh om het leven is gebracht... staat bij menig een in het geheugen gegrift. Zo kwam ik op dinsdagochtend 2 november 2004... net terug van een succesvol sollicitatiegesprek... en ik hoefde alleen op vrijdag langs te komen om het contract te ondertekenen. Nadat ik een euforische stemming onderweg naar huis de radio aandeed... om wat muziek te beluisteren... hoorde ik dat Theo van Gogh net vermoord was. Een koude rilling liep over mijn rug... en het nieuwsbericht kwam in eerste instantie op me over... alsof het een of andere ludieke actie van Theo van Gogh zelf was... om het publiek voor de zoveelste keer te chokeren. Later drong de pijnlijke waarheid op me door. Nederland was te klein. Iedere Marokkaan die een beetje bekendheid genoot in de media... werd ter verantwoording geroepen... alsof hij of zij medeplichtig was aan de dood van Theo van Gogh. Zo riep opiniemaker Afshin Elian... in een netwerkuitzending die zelfde avond nog... uitermate geëmotioneerd tegen schrijver Mohammed Benzakour... Zeg tegen je mensen! Bla, bla, bla, bla. Alsof Benzakour ineens het stamhoofd aller moslims in Nederland was. Persoonlijk kreeg ik de donderdag erop te horen dat ik op onverklaarbare wijze de nieuwe baan toch niet gekregen had. Deze gebeurtenissen hebben me aan het denken gezet, waarbij ik in mijn denkproces om het bovenstaande uh, te kunnen behappen bij een theorie kwam van de psycholoog Abraham Masloff die met zijn Hierarchy of Needs de behoeften van de mens in vijf fasen uitlegde. Allereerst heb je als mens behoefte aan eten, drinken, kleding en onderdak. In de tweede fase is er behoefte aan veiligheid. Vervolgens, de derde fase, is er behoefte om erbij te horen... en dus sociaal geaccepteerd te worden. Ten vierde is er de behoefte aan erkenning. En tenslotte bestaat dan nog de behoefte om je met wetenschap, kunst... en, ik noem maar, pianoles bezig te houden. Als je kijkt naar de islamitische gemeenschap in Nederland... dan valt op dat deze in grote lijden nog blijft steken in de derde fase... namelijk die van sociale acceptatie... en dat deze er nog dagelijks voor vecht om als onderdeel van de Nederlandse samenleving te worden erkend. Theo van Gogh is de rechtstreekse familie van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh... en de manier waarop hij zich profileerde tijdens zijn leven was eveneens die van een kunstenaar. Om hem enigszins te kunnen begrijpen... zou hij eigenlijk ook al in de laatste behoeftefase van Maslow moeten zitten... Ik mocht van Gogh wel, omdat ik door zijn fassades en scheldkanonades tegen Jan en Alleman wist heen te prikken... en ik de boodschap eruit filterde die hij aan het Nederlandse establishment uitdroeg. Namelijk om eens op te houden om moslims als tweederangs burgers te beschouwen. Zijn aanpak was om op gelijkwaardige wijze moslims te grazen te nemen... zoals dat ook de gereformeerden, de joden, de katholieken en de atheïsten te beurt viel... Zijn denkfout, fout, en dat van vele anderen was Echter, dat hij niet besefte dat je dat eigenlijk pas kunt doen wanneer de groep tegen wie je aanschopt al in de samenleving geaccepteerd moet zijn. En ook als groep de gelegenheid heeft om op gelijkwaardige wijze te slagen in het bereiken van de vijfde fase van de behoefte-hierarchie van Maslow. Met deze denkfout leek het er tot voor kort op dat Nederland naar de tweede fase is teruggeworpen. Dankjewel Slim en el een aantal pittige zinnetjes komen erin voor. Um, ik mocht van Gogh wel. Ik ja. neem aan dat er, uh, de gasten hier aan tafel. hebben, hebben we dezelfde mening? Ik zie, uh, Le Leili, zie ik een beetje. Nee, ik. ik, uh, beetje... nu ik dit zo hoor, uh, deel ik jouw mening in, in gedeeltelijk. Dat, oh, ik, nee. dat ik toch wel denk van ja, goed. Um, hij, hij was natuurlijk een persoon die wat, wat radicale uitspraken had tegenover de islam. Ik denk dat over het algemeen de moslims niet heel erg uh, van hem genieten, ja, maar, maar, dat waren maar inderdaad, groepen, ja. inderdaad wat, je, wat je dus zegt, uh, dat hij uh, ja, ons te kijk zette... maar net, net zoals dat, dat heel veel andere groeperingen... Dat groepen, hebben gedaan. Dat, dat... Maar, maar hebben we daar iets aan gehad? Dit is natuurlijk een, een column geschreven zo'n zo jaar geleden ongeveer. Heeft dit, um, is dit functioneel geweest? Heeft het effectief gehad, um, de manier waarop hij zijn boodschap... volgens Slimaan uh, wilde uiten, Aasis. Um, Ik begrijp dat die vraag. In is. retrospectief natuurlijk. Nou ja, de de, uh, de column van Sliman of die effect heeft gehad nee, of de boodschap van Theo van Gogh. Nou, dat maakt helemaal niet uit of het effect heeft of niet. Ik bedoel, hij was gewoon een kunstenaar en een cineast en een schrijver. en Die moet gewoon zijn werk kunnen doen. Ja, maar hij heeft natuurlijk wel een statement gemaakt... met zijn werk, met zijn kunstwerk en alles. Ja, nou, bedoel... Want we horen we natuurlijk hè, constant... Um, de harde discussies uh, uh, over uh, de islam heeft zijn vruchten afgeworpen... in de vorm dat de moslims zijn geëmancipeerd. We reageren nu heel rustig, zegt men. Is dat dan het effect geweest van zo'n harde aanpak zoals van Theo van Gogh? Nou, dat weet ik niet... Maar dat, dat, dat vind je echt een hele moeilijke vraag. Wat ik gewoon belangrijk vind is dat uh, Theo van Gogh... echt een heel klein deel van zijn werk was uh, opinierend. En um, nou goed, wat je daarvan vindt, ja, ik bedoel, dat weten we allemaal als columnisten. De ene column is beter dan de andere column. Maar goed, zijn, uh, zijn, zijn kunst, zijn, zijn films... Nou, er zitten echt een paar hele mooie films, uh, ja. films bij. Dus zo, wil ik, zo, zo kijk ik zeg maar naar, naar uh, Theo van Gogh. Ja. En om niet te zeggen van ja... Wat voor effect heeft het, zeg maar, uh, dat hij is vermoord? En dat de moslims nu rustiger zouden zijn of zoiets? Ik, ik heb geen idee, hoor. Bedoel... Nee, Dan misschien moeten we daar nog maar uh, naar de onderzoek naar doen. Ja. Um, um, Slimaan, als je, um, zou je deze column weer opnieuw hebben uh, geschreven... of zou je daar enigszins verandering aan uh, hebben gebracht? Nou, geplacht? ik moet eerlijk zeggen, het, heeft wel, het is wel een nieuw leven ingeblazen... Nou, hmm. dus... Uh, onze socioloog afgelopen zondag... Hoe uh, was de naam? Geluk? Wilmschengel. Wilmschengel. Oh, vergeet hij naam nou niet. <laughs> ja, nee, precies. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen... Uh, hij wist het echt uh, goed te brengen. En ik uh, moet zeggen van... Ja, dat is inderdaad ook het gevoel... Dat ik een paar jaar geleden uh, ja. inderdaad vrij sterk had... Uh, dus, uh... dus je had het precies op deze manier weer geschreven... als we hadden gevraagd ja. om een column te ja. schrijven voor ja. je. Goed, wij gaan nu naar muziek, Sliman. Want we hebben gevraagd om uh, een van je favoriete nummers uh, door te geven aan ons. Uh -huh. Uh -huh. En jij hebt uh, Fayrouz, heb jij um, aangegeven. Ja. Je bent een grote fan van haar. Oh, ja, geweldig. Wat is er zo met Fayrouz? Het is natuurlijk een, een, de ja, koningin is... van, van uh, de Arabische wereld. Ja, ja samen met Um Kertum, inderdaad. Ja. Ja, ja, Fayrouz, daar luisterde iedereen naar, inderdaad... Uh, ja, dat, uh, en het is gewoon, haar uh, stem is gewoon geweldig uh, ja. mooi. En haar uh, lyrics zijn ook geweldig. Uh... Prima. Laten we luisteren naar haar lyrics. Oké. Oké. Okay. We... Uh, Dat was uh, Vajroes met de Watani. Um, u luistert naar de laatste uitzending van Het Andere Geluid. En um, deze uitzending bestaat uit een airbetoon aan al onze columnisten. Die zijn dan ook vanavond in de uh, studio. Um, de luisteraars kunnen trouwens ook uh, telefonisch reageren vanavond. Voor al uw zinnige, hilarische, um, um, verstandige woorden bent u van harte welkom. U kunt uh, bellen naar het gratis nummer 0800 3000 555 Dus 0800-3000. 0 Wij gaan verder met Abdel Waddoet Laus. En zijn column categorisatie, ja, gezellig. Abdel Waddoet, kun jij je nog herinneren... Um, naar aanleiding waarvan je deze column had geschreven? Uh, ja, het was een, uh, een uitzending over uh, Koranexegese. Ik meen, uh, was het een uh, heel lang, diepgravend interessant gesprek met Ab de lila Jamai, jama als ik het goed ja, uitspreek. Ja. ja, en het was uh, ja, het was een machtige uitzending. Ik heb met rode oortjes geluisterd, heel mooi en uh, ja, alleen maar prachtig als ik dan met mijn ja. column dat uh, mag, mag openen. Ja, dat was december 2007, als ik het me goed kan herinneren. Ja, ja ga ja. je gang zou ik zeggen. Okay. Katarisatie, ja, gezellig, katarisatie. Tot mijn zeventiende ga ik verplicht naar godsdienstonderwijs... in de nauwe bijruimte van een kerkgebouw. Welk een gruwel! Tien ketende kinderen en een Nederlands hervormde dominee... die hel en verdoemenis spreekt. Dominee Huizing. Het kruising tussen Zwingli en Calvijn. Zijn exegeses van Nemport, welk bijbelboek dan ook... geven geen ruimte voor eigen inbreng. Zijn stem doet pijn aan onze oren... Raspend, bij weile krassend als een oude kraai op een vogelverschrikker maakt het striemen op onze zielen. Vrij zijn van Huizing's schriftverklaring is het cadeau op mijn zeventiende verjaardag. Murgebeukt door deze Nederlands hervormde exegezel laat ik religie voor wat het is voor mij op dat moment. Een controleinstrument dat de geest vernauwt. Niet iets om bij te willen horen. In de jaren tachtig geeft het actiewereldje invulling aan mijn leven. Demonstraties tegen de neutronenbom, kruisraketten en zelfs de paus. Ik woon op het vredesactiekamp de Woensdrecht. Ik bouw barricades in Beieren, Duitsland... om de komst van een opwerkingscentrale voor nucleair afval tegen te houden. Samen met collega-actievoerders barricadeer ik een militair terrein in België. Geestverruimend? Nee. Of het moet de hars zijn geweest, verwerkt in cake en sigaretten... en in ruime mate voorhanden. Midden jaren negentig verlies ik mijn grip op het dagelijks leven... en vertrek ik voor tien weken naar Senegal onder het motto... Verandering van plaats doet leven. Bij terugkomst in Nederland is islam meer dan een souvenir uit West-Afrika. Ik voel dat het mij grip kan geven op het leven. En dat doet het. Voor mijn geloofsgetuigenis had ik, mashallah, het gebed, de salaat, al onder de knie. Na mijn bekering stort ik mij op een soera... die mij bij de eerste lezing van de Koran, of althans een Nederlandse uitlegger van is opgevallen. Soera Ar-Rahman. Dat Koran-hoofdstuk over de onderwerping van de natuur aan Allah, heilig en verheven. Ik wil deze soera consumeren, absorberen. Maar dan... Ben ik eindelijk zelf op zoek naar exegese, Vind ik het niet. En ja, die zogenaamde Nederlandse Koranvertalingen zijn niet genoeg voor mij. Ik wil diep ingaan op elk teken van Allah in deze soera. Tuurlijk. Onze oema heeft tafsier te over. Echter, tafsier is vaak niet of slecht toegankelijk door barrières als taal en cultuur. Maar niet getreurd, de natuur is er ook nog. Subhanallah. Zo'n herfst als nu waarin bladeren uit het bronboek zich ter aarde hebben geworpen als tekenen van Allah... om dubbelzinnige, niet te ontkennen tekenen van zijn heerschappij... daar kan geen film van Ayaan Heersi-Wilders of Geert Ali tegenop. Alle lof aan Allah, de Heer der Werelden. Dankjewel, Abdul doet Laos? Het was zoals je zelf al in je column schrijft, herfst 2007. Toen was je op zoek naar XG's en die vond je niet. Heb je hem nu gevonden? Uh, bij stukjes een beetje. <laughs> ja, het is... Uh, het is uh, ja, toch moeilijk om, om, om ja, aan uitleg te komen waar ik wat, uh, ja, waar ik wat mee kan. Maar uh, ja, je kunt het ook uh, ja, proberen te voelen, bepaalde dingen. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan gaat, het meer, uh, gaat het dus niet rationeel. Nee. Maar af en toe gewoon echt gewoon goede uitleg over gewoon één Aja... die even helemaal wordt uitgeplozen graag. Ja, Alleen, ja dat, dat, dat, dat ontbreekt dat, uh, ja, inderdaad, dat, dat, dat vind, ik niet, uh, ja. vind ik niet veel. Hoe doen de overige uh, columnisten dat als je iets uh, wil uh, zoeken in de exegese van de Koran? Welke exegese sla je dan open, Swat Arre? Nou, uh, kijk, uh, er zijn wat, wat uh, dingen genoemd over de vroegere ervaringen van, van uh, Abdul Walut. Uh, zo kan ik ook vanuit de islam, zeg maar, diverse ervaringen verwoorden. Dus, uh, daar heb je ook precies dezelfde uitingen, precies dezelfde uh, gebruiken, precies dezelfde methodes om de mensen of de kinderen te onderwijzen. Uh, maar je hebt ook nog steeds je eigen logica, je eigen, eigen vermogen om, om zelf vragen uh, aan, ook aan jezelf te stellen. Ja. En uh, ik hoef niet elke aja of, of elke uh, <lacht> zeg maar nee. overlevering, uh, overlevering gewoon zo precies te weten. Dus eigenlijk dus lees is... je de exegese van de Koran en nee, lees je, nee. je bent zelf Nee, zo, zo, zo, zo ervaar ik het ja. En sowieso, ik ja, heb een taalbarrière. Want Turks, ik ken die ja. taal niet. Dat in zijn in de Turkse exegeses toch? Ja, maar het is toch. Het is, precies, dat is niet hetzelfde. Mm. Een iemand uh, geeft zijn eigen interpretatie. En dat is niet hetzelfde. Uh, als je dat precies wil weten... dan moet je eigenlijk uh, Arabisch op zijn... Nou, perfect. Ja, perfect mm. is niet, niet eens genoeg. Mm. Dus ook de tijd kennen, ook de plaats kennen. Ook, ja. ook, eigenlijk van alles en nog wat. Veel meer factoren komen ja, aan bod ja, inderdaad. Dus uh, zo simpel is het niet. Nee, Betaal... is het Voor de overige uh, mensen hier in de studie neem ik aan ook niet. Sliman, is je Arabisch zo perfect dat je de ex-geest van de Koran kan lezen. Nou, klassiek Arabisch dan laat hier en daar nog wel een beetje te mensen over. Hoor. Dus, uh, maar gelukkig heb ik mijn broer en mijn pa nog. En als die Lijf niet die weten, dan ga ik wel naar de imam. Uh, en als die het niet weten, dan ga ik het hoger opzoeken bij Ullama of zo. Maar ik zal het moeten vinden als het wow. ik het nodig heb. Dus, uh, het maar wat niet moeilijk <laughs> ja, blijft, ja, blijft, is de muziek. Want daar gaan we nu naartoe. Hoor ik van de regisseur. Oh, okay. um, wij gaan naar een nummer dat Abdul Waddoet heeft uh, uitgekozen. Misschien ja. kun je daar zelf iets over vertellen. Ja, het is een uh, heel mooi loom, uh, langzaam, uh, ja, liefdeslied van uh, de groep Orchestra Baobab uit Senegal. Ze uh, opnamen uit 1970-1971. En deze groep bestaat met de onderbreking van 15-16 jaar nu nog steeds. Nou, en het nummer heet? Het nummer heet uh, Nijai, oompje. Dus het is een beetje een koosnaam voor een, uh, een echtgenoot. Prima, daar gaan we nu naar luisteren. was de groep Orchestra Bouwbop met het nummer Nadia. En um, ik wil nog eventjes uh, zeggen dat luisteraars uh, telefonisch mogen reageren. En dat kan op het nummer, gratis nummer zelfs, 0800 3 000555. Dus 0800 Wij gaan naar onze columnist Laili Ahmed. Um, jij hebt uh, de column gekozen: Kerstverplichting of zonde? Nou, ik hoef niet te ja, vragen wanneer inderdaad. je die column hebt geschreven. Dat was ja. Uh, ergens uh, januari, je... <laughs> maart. Nee, in met Kerst. <laughs> ja. ja die hey, met Kerst geschreven, inderdaad. Nou, niet ga heel ga... toepasselijk op dit moment, maar het is uh, een beetje een luchtige column, denk ik wat elk jaar, diezelfde discussie, elk jaar weer een beetje terugkomt. Precies. Maar goed, we gaan het... Uh... Ga je gang. Bedankt. <laughs> kerst, verplichting of zonde. De winkelstraten worden overheerst door een gefouilleerd pratend mensenmassa. Met het tussendoor een krijzend etenbakje die van zijn moeder de nieuwste iPod Nano of Game Boy DS eist. Nadat de overstresste moeder haar kind rustig heeft gekregen... belooft ze hem dat hij het met de kerst krijgt. Tussen zijn manipulerende tranen verschijnt een achterbaks... haha, die heb ik in de pocket, grijns op het gezicht van de jongen. De maand december brengt veel van dit soort tafereelen. Mensen die nog maar net de huur kunnen betalen... zitten met deze krimpende economie met de handen in het haar. De Sint zit nog maar net op zijn stoomboot terug... of de kerstman komt weer aanvliegen vanuit de Noordpool. De twee mannen zijn verstoten door de enorme commercie... die er de afgelopen jaren mee gepaard gaat... De warmte en de gezelligheid van deze feestdagen is veranderd in iets wat velen gedwongen moeten vieren. Toch geeft de maand december mij een warm gevoel. Vooral de dagen rondom kerstmis. Dat niet mede dankzij Mariah Carey's deprimerend kerstlied... maar ik denk dat het meer komt door de enorme uitverkoop in winkelcentra. Dit jaar tijdens het offerfeest, wel genietend van een stuk schaapsvlees... heb ik overwogen om eens een keer iets leuks te gaan doen met kerst... Iets anders dan de gehele reeks homoloonfilms kijken... en daarna de All You Need Is Love kerstspecial. Ik dacht meer aan iets in de trant van eten met vrienden. Het onderwerp kerstviering is een hot item onder, voor een discussie onder moslims. De mening? meningen over dit onderwerp zijn dan ook verdeeld. Aangezien kerst een christelijk feest is... ter herdenking van de geboorte van de profeet Jezus... vragen vele mensen zich af hoe ze zich tegenover dit feest moeten opstellen... Waar de een beweert dat het koffer is om deel te nemen aan de kerstviering... beweert de ander dat het al een zonde is om iemand een, een fijne kerst te wensen. Er zijn zelfs mensen die beweren dat het verboden is om vrij te nemen van je werk. Iemand iets te geven of iets van iemand aan te nemen op deze dagen. Ik vraag me dan ook af wat deze mensen doen... als het bedrijf waar ze werken dicht gaat met kerst. Maar vooral wat ze gaan doen met het kerstpakket dat ze krijgen. Ik moet zeggen dat ik elk jaar met kerst er weer uitkijk waar mijn 50 bij 50 centimeter doos mee gevuld is. En dat ik erg blij ben met de kerstverlichting in de tuin van mijn buurman. Ik kan namelijk s'avonds een uur lang bezuinigen op mijn licht. Ik denk dat ik dit jaar wel iets leuks ga doen met de kerstdagen. Maar dan niet met een specifieke kerstgedachte erachter... van Jozef, Maria, de os en de ezel in het stalletje. Maar meer met Mariam, zonder Jozef, onder het palmboompje, bij het beekje die een kinderwereld bracht... met alleen de hulp en de kracht van Allah's wandhalen. Dankjewel, Leidy Ahmed. Wat ga je dit jaar doen met kerst? Toch, Ik, maar, um, <laughs> toch maar weer die home alone films kijken... naar dan all jullie need to <laughs> special. Ja, ja goed. Of, of inderdaad misschien weer wat leuks met vrienden. Of, je bent vrij. Ja, je bent vrij. Het, het hoeft niet iets religieus te worden als je er gewoon op een vrije dag... Uh, iets leuks doet. Ja. De ramadan staat voor de deur. Ja, als het goed worden. is, uh, maandag uh, beginnen we. En ja. uh, wat doe je uh, met het zuikfeest? Dat wordt natuurlijk afgesloten met het zuikfeest. Ja. Is, dat, is dat net zoiets als Ja, dat als is kerst? bij ons altijd een big happening. Ja. Ja, ik heb heel, gelukkig heel veel familie uh, in de omgeving. En ik denk dat uh, de eerste dag uh, nadat uh, de broers en ooms van de moskee zijn gekeerd... Uh, ja, is dat gezellig. Het ja. is dat een heel apart gevoel. Is dat, is dat een beetje onze kerst? Mag ik dat zo noemen? Uh, het is een, een, een uh, feestdag voor ons. ja, en, ja Een religieus feestdag. Ja. Dus als je het met kerst kan vergelijken... Ja. Ja. Minder gezellig. Maar kerst natuurlijk Minder... leuke lichtjes. En... Ja, nou ja, goed, bij ons, ja. Dus dat, dat van licht... kerstboom erin. <laughs> een palmboom <laughs> met versieren. Ik kreeg een reactie op die column. Dus iemand Misschien dat jij het was. Iemand die zei van uh, de, een palmboom versieren met kerst. Ik zeg ja, dat... Uh, ja, die, kunnen we het doen? Ik zou het gezegd het het, hebben. Ja, ze nee, ik, ik weet het ja, niet ik weet meer. Weet Iemand had inderdaad een, een reactie gegeven. Dat vond ik een hele grap. Ja, waarom niet? Ik eindig met, met een, een palmboom en een palmboomversieren. Ja. Krijg je ja. trouwens veel reacties op je columns? Um, geregeld, niet, niet ja. altijd. De ene column is wat beter, de andere is serieuzer. Maar uh, ja. En ik bedoel, zijn het uh, um, um, opmerkingen waar je iets mee kunt? Of zijn nee, het... absoluut. Ja, ik schrijf uh, ook wel... Uh, zelf gewoon hè, op, op eigen weblogs of zo, dan krijg je altijd hele leuke reacties. Maar kritiek vind ik ook altijd fijn hoor. Ja, want die krijg je dus ook. Ja, ja, ja ook op je neocons. Ja, uh, genoeg. Kun je daar nog iets genoeg, van.? Uh... Ja, niet, niet op de website specifiek hoor, maar genoeg van achteraf. Mijn broers die zeggen van nou, nou, weet je dat zeker? Lui? Ja, dat weet ik zeker. Nou, maar goed, uh, wat dan bijvoorbeeld? Ik kan, dat daar, weet ik je kan zeker? daar heel veel mee. Ik heb, ik heb, nou, we hebben wat, wat andere discussies gehad um, met Jami en we hebben een keer een discussie gehad over het islamdebat. Waar dan, jij een column voor hebt geschreven. Ja. Ja. En dan, Ik heb nog wel eens de neiging om, om heel straat te gaan doen. Of heel jong. of heel uh... En, uh, Veel mensen vinden dat ik, dat ik misschien wat serieuzer moet, uh, moet schrijven. Ja. Of wat. Met, met belangrijkere termen. Ja, de en, ene keer doe je dat en de andere keer Als doe de doe je boodschap maar overkomt. Dus. Ja. <laughs> Precies. Hoe zit dat met de overige columnisten? Krijgen jullie reacties op de columns die jullie voor ons schrijven? Ik ja, krijg wel, ja, wel reacties. Ja. Ja. Ja, op de NIO-website uh, is het altijd wel vrij negatief. Uh. Vrij negatief? Ja, ik moet me altijd bekeren of zo. <lacht> bekeren tot? Tot iets. <lacht> dat God mij weer op de weg mag brengen. Of dat ik zo snel mogelijk mee moet stoppen. Die zijn... Ja, die rechten, die, ja ik weet niet waarom. Uh. Ja, ja. Nou, ik weet het wel. Het is gewoon <lacht> tegen en dat uh, vindt men niet leuk. Je ziet jezelf ook als tegen Nee, helemaal niet. Oh. Nee, maar mensen <laughs> vind, vindt vind het een beetje tegendraad. Ja. Ja. Maar ik vind dat je tegendraads moet zijn als columnist. Ja. Ja. Anders uh, verdient het, verdien het niet om columnist te zijn. Oh, Oké, okay. zijn, uh, zijn we daarmee eens? Zitten hier allemaal tegendraads columnisten? Nee. Nou, tegendraads. je tegen draad, ja, niet ja, te zeggen. Maar... Dat, ja. dat is tegen draad, <laughs> Dat is tegen iemand Maar het, je moet natuurlijk een beetje confronterend zijn. Kijk, als je al, eh, zeg maar, de, de mening van, van uh, Jan en Alleman verkondigt, dan hoef je geen kolonist te zijn. Ja. Uh, je moet natuurlijk uh, bepaalde uitspraken durven te doen. En uh, ja, dan ben je misschien tegendraads. Ja. Maar dat zie ik niet als. Tegen de raad zei... Zou het anders zijn als je... Uh, jullie schrijven dus voor een islamitische omroep. Zou je anders schrijven als het een niet-islamitische omroep zou zijn? So Ik denk dat het uh, wel uh, verschil uitmaakt. Want hmm. uh, je hebt natuurlijk een bepaald doelgroep. Hmm. En die doelgroep verwacht een, zeg maar, een, een, een, een uitspraak in de richting van. Ja. Dat kun je zelf bepalen. Maar toch, uh, ze moeten iets gemeen hebben. Anders, ja, wie is dat dan, zeggen ze dan. Maar ook in die zin, ben je dan meer tegen draad... omdat je voor de als moslim voor een islamitische omroep schrijft? Anders zou je een beetje preken voor eigen perogie. Ja, soms is dat wel het geval. Hmm. Maar het ligt eraan wat je, wat je behandelt in je column. Hmm. Kol ik ben heel voorzichtig mee erin. Ja, maar voorzichtig gaan we naar <laughs> ik de volgende. Ben politicus cover. geweest. Ja. Zijn de luisteraars Wij van het andere geluid ook niet gewoon niet-moslims? Wij natuurlijk ook voor ja, ja, precies. Ja, precies dus... ja, ja, heel veel, zelfs, misschien nog wel meer. Dan, dan, ja. dan uh, moslimluisteraars die overigens niet bellen. Want uh, ik heb het <laughs> nummer al drie keer genoemd. Maar ik zal het nog een keer noemen. U kunt er naar ons bellen met al uw opmerkingen, suggesties. Uh, het nummer is 0. 0800 3000 555 en wij gaan naar onze volgende kolom dat is van Swat Arre de hand in eigen boezem steken Swat dat is een kolom van ruim een jaar geleden anderhalf jaar geleden ongeveer anderhalf jaar ongeveer 16 maart uh, 2007 heb ik dat ja. geschreven in elk geval toen is dat uh, uitgesproken ja kun je heel kort nog uh, eventjes nou, schetsen wat ik de context nog steeds eigenlijk uh, ik heb ontzettend veel last van de lange tenen van bepaalde moslims hmm. En uh, overal boos op zijn. Als iemand wat zegt, moeten ze boos zijn. En uh, Daar heb ik gewoon last van. Nou. En dat bepaalt mijn imago als moslim. Ook die, die imago van, het imago van andere moslims. Ja. Ik moet altijd boos zijn. Ik moet altijd overal gewoon tegenin gaan. Tegen draad zijn. Ja. Ja. Nou, nou laten tegen we... draad is gewoon positief in La dit geval. <laughs> Precies. Laten we met ja. open vizier dus niet tegen draad naar jouw column luisteren. De hand in eigen boezem steken. Boze mannen... Met onverzorgde baarden lopen schreeuwend over straat. Met lui luizen als dood aan. Nou, dat kunt u zelf invullen. Terwijl elders in de wereld weer iemand voor de camera's... tussen aanhalingsteken namens mij... Mee, meer dan 1 miljard mensen ook namens mij spreekt. Hij vertelt hoe ik me zou moeten voelen... door uitlatingen van mensen die ik niet eens ken. Een imam die in alle geuren en kleuren vertelt... hoe de homo's gestraft moeten worden. Islamitische scholen die geregeld onderwerp van gesprek vormen, omdat ze te maken hebben met wanbestuur. Mensen uit de islamitische gemeenschap die hun nek durven uitsteken, worden met de dood bedreigd. Ga zo, ga zo maar door. Als niet-moslim word je hier bepaald niet vrolijk van. Intolerantie viert zegen, zou je haast zeggen. Ik heb het gevoel alsof de moslims, in elk geval een deel daarvan, er alles aan doen om het beeld van de islam en de moslims in de westerse wereld zo negatief mogelijk te beïnvloeden. Ze laten zich al te graag leden door provocaties. Men hoeft maar een beetje kritiek te uiten, dan gaan ze gelijk de straat op. In sommige gevallen gaat het niet eens over kritiek, maar het noemen van feiten. Het is een vaststaand feit dat het beeld van de moslims in Europa vrij negatief is. En dat dit beeld mede wordt bepaald door een klein deel van de moslims. Een ander feit is, het, is eh, dat een groot deel van de moslims enorm veel last heeft van dit beeld. Ja, maar de media vergroot de problemen, hoor ik sommigen zeggen. De schuld bij een ander neerleggen zorgt niet voor een oplossing. De hand in eigen, eigen boezem steken, oftewel de autocritiek is wat de moslims nodig hebben. Ze moeten eerst kijken naar hunzelf en eigen positie in de maatschappij kritisch onder de loep nemen. Als de problemen onderkend worden, kan men beginnen met het oplossen van deze problemen. Er zijn nagenoeg voldoende aanknopingspunten voor het beslechten van dit negatieve beeld. Er is genoeg potentie binnen de moslimgemeenschap. Leden van deze, eh, deze groep nemen nu, nu verantwoordelijkheden in Nederland. Er zijn staatssecretarissen, Kamerleden, wethouders, staten en gemeenteraadsleden die namens diverse partijen politieke verantwoordelijkheid nemen voor het besturen van dit land. Er is een groeiend aantal bedrijven dat bijdraagt aan de economie van Nederland. Hoogopgeleide leden bekleden functies, zowel binnen de overheid als in het bedrijfsleven. Bovendien nemen goed opgeleide jongeren steeds meer het roer over binnen de moslimorganisaties. Er is dus voldoende potentie om het beeld van moslims een positieve wending te geven. Deze potentie hoort echter optimaal benut te worden, wil men deze visueuze cirkel doorbreken. De passieve houding. Die de moslims tot dusver hebben aangenomen, moet veranderd worden in een proactieve houding. Daarbij is het belangrijk dat men partners zoekt en vindt in allerlei lagen van de maatschappij om samen te werken. Laten wij we het spreekwoord onbekendmaagd, onbemind veranderen in bekendmaagd, bemind. Moslims bestaan immers niet uit Pinladens, maar uit vele Roemies die het begrip islam als vrede beschouwen. Dankjewel, Swat Arre. Hartelijk dank voor de column. Ik oh, hoor dat wij een beller hebben. Maria. Maria wil iets um, ja. kwijt. Goedenavond, Maria. Ja, hoi. Hallo. Goedenavond. Ik krijg het helemaal warm van deze jongeman. Van welke jongeman? Die net Van zo'n krijgt hij u het... Ja. Van zo u krijgt u het warm. Ja. Nou, hij krijgt het ook warm van die opmerking. Ja, nou ja, weet je... Ik, ik heb geloof ik in de laatste drie jaar meer geleerd van jullie uitzendingen en van de NMO. Ja. vooral jullie nog alles al heb ik het onderscheid wel gemerkt. Mm -hmm. en ik ben heel blij dat jullie samen gaan vanaf nu. Want dan zijn jullie sterker, want jullie hebben heel veel inderdaad potentie. Mm -hmm. En um, dat heb ik altijd gevonden hoor. Want jullie zijn, ja gewoon, dat heb ik nooit anders gevoeld en gezien, gedacht. Mensen net zoals ik. Ik ben dan dus volbloed Nederlander. Ja, vind ik vind het een rot woord, maar mm -hmm. van generatie op generatie in al mijn genen helemaal Nederlands. En je zult toch in deze wereld nu, in deze tijd nu in Nederland een kleurtje hebben. Hè? Want heel veel moslims hebben een kleurtje. Die komen uit Turkije ja. of Marokko ja. of hun voorouders. Want jullie zijn Nederlanders, jullie hier geboren zijn. Uh -huh. Of uit het Midden-Oosten, een ander land daar. Of uit Afrika, een ander land daar. En ja, eigenlijk is het de vorm, vind ik veel meer hoor, van racisme. Het een vorm veel meer, van racisme? Ja, het is veel meer de kleur dat heel veel van jullie mensen, zal ik maar zeggen, van, van deze hele groep met een kleurtje, hè? dus een gekleurde huid bedoel ik, hè? Uh -huh. Dus, dus ja, ik ben dan een bleekscheet, noem ik mezelf niet als veldwoord, ja. Maar ja, ik heb geen kleur, goed. ik ben niet wit, ik ben niet roze. Ja, uh, En wat, wat vindt u als bleekscheet van, ons, uh, van, van de islamitische omroepen? Ja, ik, ik, zoals ik net zei, ik heb daar heel veel originele geluiden gehoord. zei ik al toen ik, de, toen ik belde daar straks. Heel veel, veel meer originele dan bijvoorbeeld Radio 1 Journaal. Dat ja. vind ik eigenlijk... Ja, zo stoffig. Dat vind ik eigenlijk meer een heel groot fossielgehalte hebben. Ja, en dat, dat, dat zijn we niet. wij gelukkig niet. Uh, wij zijn geen fossielen. Nee, en dat komt denk ik omdat jullie het zo moeilijk gemaakt is en wordt. En ja, het zijn natuurlijk uh, ja, een paar van die vervelende jongetjes. Maar dan denk ik ook, hè... Je zult zo'n kind zijn, zo'n Marokkaans kind, dan ja. in dit geval vaak. Dan heb je het toch voldomd moeilijk. Dan heb je het ja. niet, niet, niet, niet getroffen. Dan, dan heb je het zeker moeilijk dus heb ik mee. Daar, daar gaan wij het uh, um, absoluut nog een keer met u over hebben. Wat vindt u daarvan, Maria? Dat is prima. Mijn hartelijke dank voor deze, voor deze wijze en lieve woorden. Dank u wel. Ja, en ik wens jullie heel veel inspiratie. En een goede toekomst. Hartelijk ah, okay. dank. Dank dag. u wel. Goedenavond. Dag. Dag. U kunt ook bellen, eh, zoals Maria dat heeft gedaan. Het nummer is 0800 3000 555. Dus 0800 3000 555. Wij gaan naar onze laatste column. En dat is van Asis Aynan. Met de titel Ontvlambaar. Dat zegt me helemaal niets meer, Asis. Kun jij nog. Uh, Het zegt voor me ook helemaal niks meer. Zegt, sorry, je eigen column zegt je helemaal niets. <laughs> ik heb geen idee. Nee, ik, uh, het was volgens mij uh, een van de weinigen die ik nog kon vinden... omdat ik ben mijn USB-stick kwijt. Oh. En, uh, dus ja, uh, toen ging ik zoeken en dit was degene die ik kon vinden nog. Ja, nou ja. prima. Uh, tussendoor gaat onze uh, columnist Abdelwadoud uh, Loosgaat er door, want hij moet, moet helemaal naar Zutphen. Ja, ja. De taxi staat klaar. Ik zou oh. zeggen, een fijne ja. reis... En uh, tot ziens. Assalamualaikum, allemaal. Ja. Ustel, tot de volgende Dank keer. u wel. Precies. Dank u wel. Ontvlambaar. Maar um, kun je in twee zinnetjes uh, uh, vertellen um, uh, waarom je deze column hebt geschreven? In aanleiding van. Nou, van... Ik, ik kom uit Haarlem, ben daar geboren. En uh, ik had een maand terug uh, toen. Uh, um, toen is de uh, plaatselijke moskee. Toen uh, bekogeld met mol of Cocktails. En uh, ik kom nooit meer in de moskee. Maar. Ik hoorde het bericht op de radio toen ik in de trein zat. En ik werd daar best wel door geraakt. Dat ik dacht: van ja, weet je wel, van. Waarom? Hmm. Weet je wel, ik vond het, dat vond ik zo goedkoop. Weet je wel, ga een bord kopen, schrijf er iets op en ga voor die moskee staan. Weet je wel, als het je niet zint. Maar geen, geen molofcocktails gooien. Weet je ja. ik bedoel, je weet nooit wat er kan gebeuren. En bedoel, ja, nogmaals, ik, ik, ik kom er niet meer vaak. En, maar het bericht raakt me wel heel erg. Ja. Dus, nou, uh, laten we naar nou je column luisteren, ja. ontvlambaar. Een paar weken terug bezocht ik het gerechtsgebouw in Haarlem. Ik woonde het vonnis bij dat vier jongens kregen opgelegd... voor het gooien van molen naar een moskee. De idioten in de leeftijd van 16 tot 19 jaar... vonden het belachelijk dat er een tennisbaan moest wijken... voor de bouw voor een islamitisch gebouw. Er vloeide net iets te veel bier in het park... en een knapen wraakten zich door benzinebommen te gooien naar de moskee. In de belaagde bankjes van de rechtszaal zaten geen tennissers, maar ook geen prototype skinheads. Het waren vier jonge knullen, gekleed in casual-kleding met haar op het hoofd... dat in model was gebracht door Briantine. Het waren gewone jongens, net als Erik Jan. Erik Jan zit op de basisschool twee klassen boven mij. Die jongen was populair. Niet omdat hij schoenen droeg of een gevechtsmachine was. Het intrek zijn kwam doordat hij de eerste was op school met contactlenzen in. Dat wekte bij ons een ah-effect op. Hij kreeg van iedereen positieve aandacht. Een droom van elke pupil op de lagere school... Diezelfde Erik-Jan groette mij vele jaren later met een opgeheven rechterarm. Ik was 15 jaar en had net een patatje pinda bij Friet van Mustafa gegeten. Toen hij me zag, twijfelde hij niet, maar stak hij resoluut zijn hand diagonaal de lucht in. Nadat hij mij de Hitlergroet had, Hitler had gebracht, maakte hij zich snel uit de voeten. Waarschijnlijk had hij gedacht dat ik achter hem zou aangaan, maar het eerste wat bij me opkwam was vuile klootzak. Toen jij je contactlens was verloren tijdens overlopen, heb ik je geholpen met het vinden van je lens... De schuldigen zaten onwennig en zenuwachtig op hun zetel. De volle zaal met belangstellenden, toegestroomde pers en familie en vrienden van de daders, de, de daders... deed de gemoedsrust ook al geen goed. De benzinegooiers kregen van de rechter te horen dat ze op jonge leeftijd de cel in moesten. Acht maanden Kanaal Plus. Achter mij vulde een zacht gesnik de rechtszaal en koningin Beatrix hield haar lach niet in. De tranen waren van één... Uh, waren van een vader van een van de vier jongens. Ik vond het moeilijk om de man zijn lip kapot te zien bijten. Het was duidelijk dat een van de daders... uiteindelijk zijn vader het meeste pijn had gedaan. Wie zou Erik Jan hebben laten leiden? Mij in ieder geval niet. Dank je wel. Ja, dat is een beetje een, uh, een melancholische kolombijn. <laughs> ja, ik, heel... ik, ik zat daar in de rechtszaal... en toen moest ik aan Erik Jan denken. Ja. Dat, die, uh... ja, dat was een heel aardige jongen, maar die had... Uh, ja, die moest op een gegeven moment, die zag mij, die, die kwam uit de een, een snackbar. En die moest mij blijkbaar uh, de Hitlergroet brengen. Ja. Nou ja. ja, wij brengen uh, geen Hitlergroet, maar een groet aan Axel Peleman. Axel Peleman, want, ja. Want dat is ja, ja, ja. het uh, muziekstukje uh, dat jij hebt uh, gekozen. Wie is hij? Het is een, uh, een Antwerpenaar. Hij zingt ook uh, dit nummer, wat we, waar we naar gaan luisteren, zingt hij ook in het Antwerpse dialect. En... Uh, het leuke is: het nummer is geschreven door Henny Vrienten. En uh, na jaren terug was het een hit van de groep Doemar. Ja. En het nummer heet Pa. Nou daar gaan we nu naar luisteren. Zoals de garder ziet. De kennen niet de rimpels op uw handen. Zo vriendelijk zacht, weet je dat doet gedacht. Je ziet zoveel verraderd. Ik weet niet wat ga wel, maar vol de lust na. Ik doe de dingen die dak ik doe, met man toe. Ik van plan, maar kan van. ik ben weinig fan. Ik lever geen prestaties. Ik heb niet veel geleerd, dit alles juist verkeerd. Het moeite meer de lanses. Ik loop niet in de raar, ik breek en vecht mijn vrouw. Ik doe de dingen dit ek ik doe, met man hoe Stronor, en was die is toe en, de, en kan de oren richt de schouders en denkt om uw dade. Bleef niet plakken, regel nog naar alles. Spreek met wie je woorden, stel de proper ver. Eet zoals dat moet in zich uit. Dat was uh, Axel Peleman met het nummer Pa. Um, A6 je zong mee. Je hebt best een uh, mooie stem trouwens. Goed, hè? Uh. Ja. Je kijkt een beetje verbaasd, had je het niet verwacht? Nee, ik kijk heel blij. Oh, ja. Dat is, zo zie je eruit als je blij kijkt. Ja. En wat ik me afvraag, jullie schrijven nu uh, allemaal uh, ruim een jaar. Soms zelfs vanaf het begin, zoals ass en columns voor de NIO. Wat heeft dat jullie gebracht? Heeft dat jullie überhaupt iets gebracht? Uh, Leidy? Um, een stukje zelfvertrouwen. Ja. Ik, uh, ik schreef altijd natuurlijk gewoon voor mezelf. Uh, ik ben hier toevallig ingestroomd, ingerold. Ja, en een stukje professionaliteit, denk ik. Ja, hebt, uh... Dat, dat, uh, die twee dingen zeker. Goed onder de knie nu, ja. Kolom schrijven. Nou ja, maar goed onder de knie, ik ben lerende. Ja. En dat is ook onzeker soms. Uh, ja. Maar inderdaad. Maar um, heb je er wel eens over nagedacht om het uh, misschien een, uh, nou ja, wat, wat hoger op te gaan zoeken? Ja, heel graag zelfs. Heel maar... graag zelfs. <lacht> ja. Waarom doe je dat niet? <lacht> um, ik denk dat de onzekerheid nog een grote rol speelt. En uh, het feit dat ik nog heel veel moet leren. Ja. Uh, wat niet slecht is hoor, wat ik ook graag wil. Maar ik denk dat het zover is dat ik dan ook zeker hoger op zal zoeken. Ja. Hebben veel uh, moslimpublicisten, moslim columnisten daar last van? Die onzekerheid en dat dat ook een, een barrière is eigenlijk... om um, grote dagbladen bijvoorbeeld uh, aan te schrijven... of hun columns te laten uh, lezen. Uh, speelt dat een rol, um, uh, Sliman? Uh, nee. Ja... Ja, uh, nou laat ik het zo zeggen, het it is een proces inderdaad. Ik bedoel, je moet gewoon veel oefenen en dan, uh, en dan raak je op een gegeven moment, dan kom je, er, uh, kom je wel alleen. Dus jij ja, moet natuurlijk wel het nodige talent hebben ervoor. En, ja. uh, denk je dat je talent hebt? Ja, als ik er goed voor zitten, denk ik wel, ja. <laughs> en heb je dat gedaan afgelopen jaar bij de NIO? Uh, ja, tussen het bedrijf door. Ja, nee, ik, nou, ik heb mijn best gedaan, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, ik moet zeggen, af en toe nou, ja, vind ik wel dat ik goede stukjes geschreven heb. Ja. Ja. Ja. Maar inderdaad, je moet er talent voor hebben. Maar van de andere kant, laten we uh, teruggaan naar de onzekerheid. Dat hoor je toch wel vaak, dat mensen, vooral dus, uh, um, journalisten met een islamitische achtergrond, die onzekerheid heel sterk voelen. waar komt dat? Nou, onzekerheid, bij mij in ieder geval. Kijk, uh, ik was uh, 27 toen ik uh, voor het eerst met deze taal kennis maakte. Uh, dat is natuurlijk niet mijn moedertaal. En uh, ik, ik doe mijn best om de taal uh, zo zeg maar, macht, machtig mogelijk uh, te zijn. Maar toch, uh, ik, ik kan mij beter uiten in het Turks. Ja. Maar is het en alleen een taalkwestie? Voor mij eigenlijk, ik, ik zou gewoon een heleboel dingen willen schrijven. Ik schrijf ja. wel voor een heleboel bladen. En uh, ik ben niet alleen maar een uh, nieuw columnist... Maar uh, ik ben zelf hoofdredacteur van een uh, Turkstalig blad. Ja. En uh, sinds uh, begin deze maand schrijf ik uh, voor een Turks, uh, Turks dagblad in mm -hmm. Turkije uh, commentaren uh, vanuit Europa. En ja, ik, ik schrijf. Eigenlijk dagelijkse eh, ja. columns en uh, artikelen. Maar in Alleen in het Nederlands inderdaad... moet ik me extra inspannen en ja. extra uh, mijn. Uh, eigenlijk, ja. Kijk, in het Turks kan ik zo binnen een uur een artikel ja. uh, voor elkaar krijgen. Maar in, maar in het Nederlands is dat In gewoon het gewoon Nederlands moet ik toch even uh, wat extra tijd Precies. aan besteden. ASIS, taalkwestie voor veel moslim um, nou ja, journalisten, publicisten, columnisten. Nou, voor iedereen, ook voor Nederlanders die gewoon in Nederland geboren zijn, taal ja, is precies. gewoon een uh, taal, is, uh, taal staat heel erg los van de geest. Hè? Ik bedoel, wij kunnen ons uiten door middel van taal, door te spreken of door te schrijven. Maar dat is altijd voor iedereen moeilijk. Ja. Hè? Ik bedoel, als je gaat kijken van uh, wie er allemaal goed kunnen schrijven in dit land, dan zijn er maar een paar. Uh, dus uh, als er uh, mensen met een andere achtergrond, Nederlanders met een andere achtergrond, die er onzeker over zijn, dan moeten ze dat niet wijten aan hun achtergrond. Hmm. Dat doe ze... jij dus ook niet? Nee, natuurlijk niet. Het heeft hmm. gewoon te maken met het feit dat... Uh, uh, iets structuur geven op taal. Uh, uh, mooie zinnen schrijven. Hmm. Uh, uh, de ander overtuigen door middel van je schrift. Hmm. Dat het een vak is. Schrijven ja. is een vak. Ja. En, uh, dus... Maar, maar dat, beheerst, uh, dat kunnen moslims dus ook beheersen, inderdaad. Het schrijft zich maar toch... Ja, ja, ja nee, je lacht erom, maar <laughs> toch is het zo dat we niet kunnen ontkennen... dat er niet heel veel um, moslim-opiniemakers... Uh, dat is niet uh, waar. Vind je? Nee, helemaal niet. Je kun er gewoon, een hand tellen. Nou, dat is niet waar. Echt niet. Het is, dat is echt... Dat is een mythe. Een mythe, echt een mythe zelfs? Nee, serieus. Als okay. je gewoon de krant openslaat... of ja. gewoon uh, naar een boekwinkel loopt, dan... Nou, goed... Even, even heel, heel zwart-wit, dan stikt het, bij wijze van spreken, van de Marokkaanse Nederlandse schrijvers. Ja, wat wel zo is. Schrijvers. Ja, maar ook journalisten. Hè? Ja. Ik bedoel, ze zitten op krantenredacties. Ja, stikt. Ik bedoel, nou, een beetje, ik heb zelf bij de VPRO gewerkt en daar nou, ja, hadden oké, ze precies ja. dezelfde mening. Totdat VPRO, ze mij erbij halen, inderdaad. Dus die zei van, ja, goh... Maar de VPRO is geen krant, hè? Nou, oké, okay, het, zijn, het, zijn het zijn wel opiniemakers. Ja. En zij ja, waren echt stellig ja, van mening... van mening, ja. voordat ik dat ging werken. We hebben het nu echt heel eventjes over uh, schrijven. Als je gewoon... Uh, ik had het eigenlijk over opiniemakers, maar schrijvers mogen er ook... Uh, nou ja, ik schrijf voor Parool, van. ik schrijf ja. voor NEC. Al de NSC, ja. zit bij de Volkskrant. Uh, uh, hoe heet die jongen die bij de uh, trouw zit? Dat zijn allemaal opiniemakers. en dan heb ik het niet eens over de schrijvende pers. Mm -hmm. Dat gaat hartstikke goed. Hmm. Het is ook wel een bepaalde mythe waar, waar we in blijven hangen... van dat we het niet kunnen of zoiets. Nee, dat, dat wordt hier niet nee, gezegd. Nee, het, maar is, dat het, is, het is een proces. Niet kunnen is wat anders dan Of er, niet of dat, zijn. Dat, dat van, van, vanwege de zenuwen. Of ja. dat, dat, je er, ja. dat komt alleen maar door taal. Dat moet je niet wijten aan een... Het zou gek zijn wat, dat je dat wijt ja. aan je achtergrond of een religie. Wat dat je aan netwerk? netwerk heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Ik denk Leerwerk. dat dat nou wel een van de belangrijkste factoren is. Oh, gegeven. ik dacht programma en het netwerk. Nee, het nee. netwerk. Oké, okay, tuurlijk. Maar dat is met alles. Ja. Nou, dan hebben we de, bij deze de mythe... Die, die hebben we naar het Rijk der Fabelen. Ja, um, dat is toch mooi? Hè? Ja, ja, bedoel, ja, van, ja, absoluut. Heel ja, mooi. Je, je, hebt, je hebt er een paar aan je tafel zitten. Ja. Bedoel, maar jij gaat gaan stoppen met het programma. Ja, precies. Van weer <laughs> ja, kweek, En daarom kweek, je kweek We zijn ook columnisten bij het volgende programma, of niet? Sorry? Ben je de opvolger hiervan? Nee, we hebben geen columnisten nou, meer voor jou. het volgende programma. Nou, dan, dan, dan zal ik wel een van de weinige bellers zijn dan. De bellers mogen zijn ook niet meer welkom. Oh, ook niet meer. Oh, okay, nou, maar het publiek wel, dus je bent van harte welkom. Ah, okay. Iedere dinsdagavond Kijk. tussen 7 en 9 uur. De stoel staat al helemaal klaar voor je. Okay, dus dat is uh, mooi. Kijk, welkom, zou ik zeggen. Wij wel. gaan afsluiten. Ja. Dit was het uh, laatste Het Andere Geluid... Um, ik wil alle collega's die drie jaar lang met liefde... maar soms ook met tegenzin aan dit programma hebben gewerkt danken. Mohamed Bouzia, Jochem Pinkstre, Nouaira Yuskin, René Tuinman en Hasna Boazen. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Maar dan met het nieuwe programma OBA Live van 7 tot 9 uur op deze zender. Hopelijk bent u er dan ook. En aanstaande zaterdag zijn we natuurlijk ook weer. En uh, dan met de horizon van half 8 tot 10 over 8. Maar ook de horizon houdt op te bestaan. Vanaf zaterdag 6 september gaat het programma... We verder als de zevende hemel. En in de zevende hemel kunt u luisteren naar reportages, interviews, debatten en documentaires. En dat allemaal van 6 tot 7 uur. Meer informatie volgt aanstaande zaterdag in de horizon zelf. We hebben overigens het plan om de bundels of om de columns te bundelen. Niet de bundels de kolommen. En wanneer dat gebeurt, dat kunt u allemaal terugvinden op onze website. Www.neoweb.nl. Tot volgende week. Mijn wel Dank je wel, ja, Hartjes. Ja, Dank je wel, Aziz. Ja. De Belastingdienst wil dat iedereen de volgende boodschap hoort. Dat is belangrijk voor u en voor alle goede doelen. U kunt ons daarbij helpen. Bel een willekeurig nummer en houd uw telefoon bij de boxen. Links of rechts maakt niet uit, het is stereo. Giften aan goede doelen en instellingen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Bedankt. Kijk op www.belastingdienst.nl slash giften voor de nieuwe voorwaarden. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dit is Gabriella Chilmi. Met haar verfrissende debuutalbum, Lessons to be Learned. Lessons to be Learned van Gabriella Chilmi. Vind je natuurlijk in de Droomlijst bij Van Leest. Vandaag gaat u een verzekering afsluiten bij ABN AMRO. Daarmee maakt u kans op 50 onvergetelijke dagen. Een tweedaagse zeiltocht naar Engeland in een Volvo Ocean Race jacht bijvoorbeeld. U gaat dan niet alleen, maar met topzeiler Hans Boescholte. Hè? Door die tunnel ben je toch veel sneller in Engeland? U hoort het. Een actie voor de echte sportliefhebber dus. Meer weten? Kijk op abnamro.nl slash 50 dagen. Meer mogelijk maken. ABN AMRO. Radio 5 11 Uur, Clemens Peters met het NRS Journaal. Het Transavia-toestel dat in Rotterdam uren aan de grond is gehouden... mocht niet vertrekken vanwege een mogelijke gijzeling of kaping. Daarover was een dreigtelefoontje binnengekomen bij de politie. Wie de melding heeft gedaan is niet bekend... maar volgens justitie kwam het telefoontje niet vanuit het vliegtuig zelf. Wel zijn drie inzittenden van het toestel, twee mannen en een vrouw... gearresteerd en geblinddoekt afgevoerd. Er zaten 114 passagiers in het toestel om naar Turkije te vliegen. Na ruim vijf uur wachten mochten ze eruit. Ze kunnen vannacht waarschijnlijk alsnog vertrekken. Tientallen luchthavens in de Verenigde Staten kampen met forse vertragingen wegens problemen in een computernetwerk. In een verklaring benadrukt het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dat de radarsystemen goed werken en dat met alle piloten op de grond en in de lucht contact mogelijk is. Er zijn geen aanwijzingen dat de problemen met het computernetwerk het gevolg zijn van terrorisme, zeggen de Amerikaanse autoriteiten. Het besluit van Rusland om de